You can't complacency, when there is nothing to fight for, nothing to fight, Complacency van Jory was dat, uh, begonnen dit, uh, deze muziekboulevard op zondag 27 februari. Het is uh, ook een hele bijzondere omdat dit uur helemaal in de teken staat van deze Jory. Want afgelopen vrijdag heb ik een interview met haar mogen opnemen. Welkom dus, 27 februari. Dat betekent dus dat er een aantal onderdelen gewoon even geskipt zijn vandaag. Onder andere de verjaardagen en natuurlijk ook de gebeurtenissen op zondag 27 februari. En uiteraard ook het weer. Maar goed, als je nu naar buiten kijkt dan weet je dat het toch niet altijd te denderend weer is. Betekent dat je ook misschien beter naar deze radio-uitzending kunt luisteren. Want je zou er nog wat van op kunnen steken over wie Jori nu is. Afgelopen vrijdag had ik een gesprek met haar op een plek aan de Overtoom in Amsterdam. Oorspronkelijke bedoeling was een locatie Café Park genaamd. Maar die bleek er nog niet open te zijn. En toen weken we dus uit naar Dish. En daar is het gesprek opgenomen. Zo zit je hier bijvoorbeeld hier in een... Ja... Eetzaak. Dish heet het in Amsterdam. En ik ga een interview opnemen met uh, uh, Jori Zwart. Uh, zij uh, is onlangs uh, de winnaar uh, geweest van de Amsterdam Popprijs. Ja, het is heel leuk als je hier in Amsterdam zit. Uh, Jori, go goeiedag. Goeiedag, ja. Um, al allereerst natuurlijk uh, de popprijs, de Amsterdam Popprijs uh, gewonnen van het afgelopen jaar. Uh, geef dat uh, uh, ja, iets, iets extra's uh, mee? Ja, zeker. Het is een hele... Um... <laughs> ja, ga, ga door, ga door, ga door. Uh, het is een hele goede push in de goede richting. Het is echt een opstapje voor, um, uh, ja, om, om je carrière te beginnen. Weet je? je krijgt veel publiciteit, veel bekendheid, uh, uh, prijzen, uh, opnames, Dus Het is echt gewoon een push in de goede richting om even op te stappen. Hoe ben je in die Amsterdam Popprijs terechtgekomen? Uh, ja, dat is goed. Oh, ja, ik zag het via een klasgenootje, die had er vorig jaar aan meegedaan. En die had hem ook gewonnen. En dat was klopje, popje. En, uh, uh, een leuke, leuke band hè? Ja, zo grappig, zo leuk. Toen dacht ik: hey, waarom niet? Weet je? Want wat kan het kwaad? Het is alleen maar publiciteit, dat is leuk. Ik dacht: waarom, uh, ja, waarom niet? Ja, en toen ook al gewonnen. Het is eigenlijk een beetje een, een wondersloffen verhaal. in de wondersloffen is vroeger een voetbalheld. Die, die ergens op een gegeven moment gewoon, nou ja, we zien wel waar we uitkomen. Was dat bij jou ook zo? Ja, nou ik had niet echt zo van, oh ja, die prijs die moet ik winnen. Maar ik deed het ook voornamelijk voor de gigs. Omdat het, uh, uh, het waren hele leuke optredens in, in Panama, in Paradiso, in de Melkweg grote zaal. Dus ik dacht, ja, ik wil sowieso veel spelen. Dat was ook mijn doel voor afgelopen jaar. Dat is gelukt. Heel veel gespeeld, ook met een popronde en zo. En, uh, om gewoon veel ervaring op te doen. En dat soort dingen, dit soort prijzen zijn zo goed om op je bek te gaan. Of om uh, dingen uit te proberen. Of, uh, weet je, nu kan het nog. En uh, Het is alleen maar een uh, stap in de goede richting. Op je bek gaan, uh, is dat je al een keer gebeurd dan? Ja, tuurlijk, zo vaak. ja, uh, ja, daar, uh, ja zoiets als een optreden van, ach, dat had het veel beter gekund of wat dan ook. Ja, zeker. Ik heb, hele, ik heb ook heel veel slechte optredens gehad. En, uh, hele rare optredens en overal nergens. En, uh, ja, dan, je moet elke keer weer uitproberen. Weet je? Elke kroeg is anders, elke club is anders en elk publiek is ook weer anders. Dus je kan niet altijd hetzelfde doen of hetzelfde spelen of je nummers op dezelfde manier doen. Dat gaat gewoon niet. Eén keer doe je ze rustiger naar nou, een nou, luisterpubliek. En de andere keer ja, dan moet je gewoon gaan, dan moet je gewoon rocken. Maar anders dan, uh, dan haken mensen af, weet je. Dus moet je... Dat is goed voor je ervaring, dat soort dingen. Ben je ook een type die rokt? Ja, kan wel. Ja. Ja. Past dat ook wel bij? Ja, ook wel. Ja. Ja, ik kan heel ingetogen, hele mooie liedjes spelen. Maar ja, het is ook mijn uitlaatklep, weet je. En af en toe dan vind ik het heerlijk om gewoon even keihard te schreeuwen. Dan <laughs> is het er weer uit. Ofzo. We praten zo weer even verder. Clones as fair as to heaven. All thoughts were somewhere strangled between the leaves, and they would meet under a big, wise oak. He said, No, don't be scared, don't push too hard on things in your mind, leave them here and conceal. our bags and took the first to fight. We need to rest our eyes and hold on today's this morning. Verder, um, straks als er iemand nog even komt om een een of andere juderans neer te zetten, dan horen we dat natuurlijk tijdens het interview wel. Uh, ja. Natuurlijk komt het niet zomaar uit de lucht te vallen. Je muzikale dingen, om het dan maar zo te zeggen. Uh, ja, want hoe ben jij ja, met muzikale beginselen uh, bekendgeraakt? Ge uh, nou, in eerste instantie mijn vader is, uh, is gitarist. En uh, ik heb van hem toen ik erg jong was uh, gitaarles gekregen. Uh, klassiek gitaarles doen toen en daarna wat meer jazz. En uh, op een gegeven moment kwam ik erachter dat je er ook bij kon zingen en popliedjes en zo. En toen, uh, ja, toen werd ik heel erg geïnspireerd en vond ik echt superleuk. En veel gespeeld bij uh, ja, voorspeelavonden van hem, van zijn leerlingen. En uh, toen begon ik op mijn dertiende ongeveer eigen liedjes te schrijven. En, ja, mijn vader heeft me altijd wel heel erg geholpen. Ik heb wel echt de basis van hem gehad, zeg maar. Als je liedjes schrijft, ook... Op die leeftijd al, uh, dan moet je wel wat, uh, wat kunnen. Heb je, heb je er dan op een gegeven moment dat je misschien bijvoorbeeld uit school kwam van. hé, hey, daar kan ik misschien een heel leuk uh, dingetje over schrijven. Een liedje over schrijven? Ja, ik weet niet. Het is gewoon een gevoel of zo. Weet je? Dat, je, dat je dat er iets uit moet. Ik ben altijd wel een beetje een loner geweest ook. En dan moet je toch communiceren op een bepaalde manier. En eh. Uh... Ja, ja, ik weet niet. Dat, dat, kwam er, dat kwam er gewoon uit. Ik kwam erachter dat ik deed het dan covers. Weet je, dat kreeg ik van gitaarles. kreeg je een liedje van Anouk of een liedje van REM, weet ik veel wat. En uh, ik kwam erachter dat je die akkoorden ook op een andere volgorde kon spelen. Op de manier die jij wilde. En er ook een melodie over kon zingen die jij wilde. Zeg maar. Dus zo gebruikte ik eigenlijk uh, de covers om mijn eigen liedjes te maken. Ja, een beetje dus uh, ze, heel, ze hebben je wegwijs gemaakt van iets wat jij eigenlijk wilde? Ja, jawel, ja wel. Tuurlijk, maar dat is ook je inspiratie toch? Weet je, dat is ook, uh, uh, als mensen zeggen, ja, wat, waar ben je door beïnvloed ofzo? Dat is, het gaat allemaal terug naar je jeugd, naar je basis, je roots eigenlijk. Wat heb je meegekregen en hoe, hoe maak je daar je eigen ingrediënten van? Uh. Was je ook iemand die uh, naar radioprogramma's luisterde en specifiek naar een bepaalde muziek? Uh, ja, nou, ik luisterde eigenlijk altijd naar Aero Jazz FM. Dat vond ik helemaal te gek, omdat er niet werd geluld. Ja, hier dus wel bij ons. Maar goed, maar dat maakt niet uit. Uh, maar ik kan me dus iets voorstellen dat je daar dus uh, zeg maar denkt, hey, dit kan ik wel gebruiken, dat kan ik wel gebruiken. Ja, ja, of, nee, ja ik, ik vond gewoon, uh, uh, als ik dat luisterde, die liedjes, uh, vond ik het mooi. Of dan dacht ik, hey, dat wil ik ook gaan spelen. Of... Uh, ja, ik weet niet. Het zijn allemaal inspiratie en invloeden die onbewust dan weer terugkomen. Weet je? Ik vind ook wel dat, dat ik af en toe uh, iets jazzies kan hebben ofzo. zo. Weet je? Of, tenminste, ik hou best wel van jazz. En die invloeden die kan, kan je soms ook horen. Dus dat... in, in de muziek die je nu maakt? Ja, ja niet in alles van hé, hey, dat is jazz of zo, maar wel bepaalde liedjes een akkoordenprogressie ofzo. Dat je, oh ja, dat is grappig. Dat gaat onbewust, komt dat uh, gaat het toch met je mee, ofzo. Uh, natuurlijk is het zo van, uh, ja, dan ben je dus uh, 12, 13, hè, om, om, het, uh, maar eens, uh, om het maar zo, uh, zo te zeggen. Daar komt uh, de juderans aan, dat is heel erg uh, fijn. Uh, uh, dan ben je dus uh, die leeftijd. Heb je dan niet, uh, dat je dan op een gegeven moment dat andere uh, zeiden op een gegeven moment, waar ben jij nou mee bezig? Nee, hoe je? Nou, gewoon in de zin van, uh, van hè, uh, je bent liedjes aan het schrijven, hadden ze niet een andere kijk op je op, op een uh, bepaalde manier, omdat je zelf dingetjes schreef? Nee, nee, in, ik snap het niet helemaal. Ik denk niet dat, dat je zomaar een andere kijk op iemand kan hebben op hoe iemand is. Weet je? Op zo'n leeftijd uh, heb je nog gaan. niet veel profielen ofzo. Ik was gewoon het meisje met de gitaar. Jij ook al. Ja, en, uh, en het, mijn eerste liedje die ik schreef was voor een musical. Um, die musical heette Difference. En toen had ik ook een liedje geschreven over, over, een, over een jongen die me leuk vond en waarvan ik dacht: nee, ja, ik, ben, uh, of, uh, ik was niet verliefd op hem. Dan had ik daar een liedje over geschreven. Heel schattig, heel leuk. En. Um, ja, ik weet niet. En dat, dat was eigenlijk zo'n leuk liedje. Nu nog steeds denk ik, nou, dat is best een leuk liedje. En toen heb ik hem later ook nog gespeeld op middelbare scholen. Uh. Ja, toen ging het door. Dan dacht, hé, ja, waarom, waarom zou ik niet nog een liedje schrijven? En uh, nog één. <laughs> Praten we zo binnen. Dat uh, haalde je net aan. Um, dan kom je op een gegeven moment uh, in een situatie hè, dat je uh, ja, optredens, uh, optredens dan gaat doen. Uh, de, ik geloof dat de eerste keer dat ik ergens gelezen heb is in een wit kapelletje in Heilo. Ja, dat klopt ja. En mijn vader die had daar een optreden met een, uh, een soort uh, ja, gamma heet dat geloof ik. Een, een Latin beentje of zo. En hij had me net een, uh, een liedje geleerd, uh, Wave hè, dat liedje van uh, Carlos Jobim, een jazzstandard. En toen kon ik spelen op gitaar en dat vond ik zo'n leuk liedje. En ik kon ik hem ook zingen. En uh, toen zei mijn vader, nou weet je wat, in de pauze kom we, we spelen. En ik dacht, oh nee, vind ik eng, 400 man, weet je, weet je <laughs> Ja, weet niet, toen, toen was ze, uh, dat was de eerste keer. En toen, uh, dat ging heel goed met z'n tweeën. En vond, toen begon het een beetje te kriebelen. Ik denk dat daar wel uh, het verschil is Is je vader dan ook iemand die jou toch even over dat punt heen heeft uh, geholpen? En zegt uh, van ach, dat kan jij wel. Je kan wel uh, daar op een podium staan voor uh, zoveel honderd man. Ja, tuurlijk. dus je vader. Het <laughs> is minder eng dan, zeker? Mm, ja. ja, als je voelt dat iemand uh, uh, je rug beschermt, dan... Uh... Heeft, heeft hij? Ja, want hij is ook degene die jou dat, de gitaar heeft uh, gegeven hè? Op, op een gegeven moment. Uh, dat was daarvoor nog. Uh, zag hij dan uh, iets waarvan hij dacht van, nou ze heeft het in zich. Nou, ik denk niet op dat moment. Nee, maar hij wilde gewoon. Ik vond gitaar eigenlijk helemaal kut eerst. Echt vreselijk. Want um, ja, uh, hij wil, hij zei, ja, je moet gewoon op, uh, je moet gewoon op muziekles. Vond hij dat? Ja, dat vond hij. En dat vond ik helemaal niet leuk. En uh, toen moest ik op les. Dat vond ik helemaal afgezellig. Toen zei ik, nou, nah, doe dan toch maar die gitaar. <laughs> ik vond het eerst helemaal niet leuk. Totdat ik erachter kwam dat je bij kon zingen en uh, andere dingen mee kon doen. Uh, de akoestische gitaar is nu een beetje uh, zeg maar, uh, het uh, instrument wat je, wat je gebruikt om je liedjes ook uh, te schrijven, zeg maar. ja. ja. Uh, ja Dan komt de volgende stap, het conservatorium. Want uh, dan kom je daar ineens uh, terecht. Dat, die opleiding die doe je dus nu op dit moment. Uh, ik heb uh, begrepen dat je, uh, dat je in, het, uh, in het laatste gedeelte zit van het uh, conservatorium. Wat, wat brengt het conservatorium jou? Heel veel kennis. Het is echt een rugzakje eigenlijk voor in, het, uh, uh, ja, voor de, in de harde wereld. Eigenlijk een rugzak vol met... Uh, Vol met ingrediënten, vol met... Uh, uh, ja. ja, kennis, wijsheid, alles. Alles, ja. Vier jaar lang gewoon kennis en ervaring opdoen om uh, te overleven. Het is dus niet alleen het, het, het, het spijkeren van, van hoe je een liedje opbouwt of wat dan ook, of een, of een song uh, doet. Maar ook gewoon uh, het andere aspect, wat erbij komt kijken als je optredens moet doen. Zie ik dat... Uh, ja, zeker zakelijke kanten, maar ook... Uh, uh, het produceren of hoe ga je in studio's. Of... Ja, het is echt een hele brede opleiding, je leert echt gewoon heel veel kanten van de muziek kennen. Goed, we gaan zo weer verder. Uit Bergen, oorspronkelijk? Uh, niet helemaal? Nee, nee, ik kom uit Alkmaar. Oh, uit Alkmaar. Uh, ja, uh, maar je bent in Bergen uh, opgegroeid? Nee, ook niet. Ook nog niet? Nee. Ben je dan in vrijdag in Bergen terechtgekomen? Antikraak. Zo. So. <laughs> Aha. Uh, maar goed, uit Alkmaar naar Bergen. Uh, daar zit je dan nog... Ja, daar, daar kom je nog wel eens. Bergen. Ja, ik woon daar nu. Is dat prettig voor een muzikant om in die omgeving uh, te wonen en te werken? Um, vind ik wel eigenlijk. Ik vind het heerlijk om uh, uh, af en toe uit de drukte te gaan in Amsterdam en even terug te gaan naar de natuur. Ik ga vaak naar het bos en naar het strand. Dat is lekker dichtbij. Ja, want ik zag ook wat uh, plaatjes op, uh, op, de, op, de ja, op diverse websites, op profiels. Dat je ook inderdaad uh, een beetje op het uh, strand dan nog wel eens uh, bivakkeert. Ja, ook wel. Ja, ja. Wat, wat haal je eruit? Is het, is, is het gewoon van, loop je dan in gedachten ergens en uh, broed je dan iets uit? Is dat, uh, is dat ook een beetje een vorm van zine verzetten? Nee, ja, ik vind natuur gewoon heel inspirerend ofzo. Ik weet niet. Ik vind, er, uh, ik vind bomen heel inspirerend. Het zijn echt gewoon uh, hele mooie... Uh, ja, ik weet niet. Er komt heel veel... Uh, de, het is zo'n basis, weet je wel, natuur. En af en toe dan... Uh, dus lekker rustig, geen gezeiken. Uh... Basis. Dat, dat zeg je goed. Uh, als je op een gegeven moment dus ook met je gitaar en uh, dus liedjes, dan is dat eigenlijk ook basis voor iets wat je aan het uitwerken bent. B wat? Ja, ik bedoel dus basis, hè, de natuur, dat is de link die ik dan even maak. Uh, dat wat je nu doet met gitaar en, en, en zang, zeg maar, hè, dus bij elkaar, dat is in feite eigenlijk basis. Ja, eigenlijk wel. Ja, kan je wel zien. Hè. Is het ook een vertrekpunt om iets wat je bedenkt dat je daar bijvoorbeeld dan daaromheen. Bijvoorbeeld de drumpartijen en noem maar op. Uh, daar ook uh, op dat moment uh, ja, al vast al bij bedenkt. Op het moment dat je het liedje alleen op het gitaar aan het uitproberen uh, bent. Uh, soms, maar ook weer niet. Ik heb echt een hele goede band. En die. Uh, uh, soms hoor ik wel partijen erbij. En dan weet ik al wel een beetje waar een liedje heen moet gaan. Maar. Uh, ja, als je echt goede klik hebt met je band, dan, dan horen zij ook waar een nummer heen gaat. En dan, dan is dat hun instrument. Weet je, de drummer die, die voelt dat zelf. En de, uh, de pianist die, die weet ook uh, wat voor kleur het heeft. Dus dat, dat, dat laat ik eigenlijk ook een beetje aan hun over. Maar zijn jouw liedjes ook jouw liedjes? Ja. ja. Dus degene met wie jou spelen, uh, die moeten jou eigenlijk? Als het, ja, ik zeg dan met opzet moeten, maar die zouden dan jou moeten volgen. Ja, ja, ja, ze spe spelen ook bij mij. Ik ben ook uh, hun werk of zo nog even onbetaald. Om te zeer veel investeren. Maar... Ja. Uh, en op dit moment... ja, uh, Misschien niet met band, maar wel met andere muzikanten. Dat je op pad bent. Want ik uh, las ook bijvoorbeeld dat je uh, wat, uh, wat optredens uh, gedaan hebt. Je schijnt zelfs ook nog in huiskamers uh, hier en daar wat, uh, wat te doen. Uh, dat is gewoon alleen maar met een akoestische gitaar en met collega-muzikanten een avond uh, ergens spullen. Ja, ja klopt. Ik doe heel veel uh, uh, ik doe heel verschillende dingen uh, huiskamerconcerten uh, gewoon in kroegen ook. Ik speel heel veel solo heel veel alleen. Maar ook met band dus ook, uh, uh, het zijn ook gewoon af en toe lekker uh, harde popnummers You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 be gone So you came on a time I least expect You look like a flower who opens up in secret and you shine Dankjewel. De huiskamerconcerten, uh, daar hadden we het net even over. Dat lijkt me ook zoiets van, je bent direct, sta jij, ja... Eigenlijk met het publiek staat met de neus boven op de muzikant. Ja, klopt. Ja. Hoe is dat eigenlijk? Uh, ja, vind ik leuk. Lekker intiem. En, uh, uh, ik vind het nooit echt zo, zo tof als je op een heel hoog podium staat. en Dan ben je zo gedistanceerd van je publiek of zo. Weet je, het is heel fijn om zeker met Singing Songwriter. Uh, uh, uh, nou, dat zeg ik verkeerd. Nou goed, maakt niet uit. Dat uh, dat als je een sing sing-songwriter bent en gewoon, uh, soms wat intieme liedjes hebt en mensen zitten gewoon voor je neus te luisteren. Dan is het alsof je, net als vroeger, op een verjaardag zit of ergens gewoon lekker te spelen. Omdat je wil spelen, omdat het muziek is. Niet omdat je nou... Uh, uh, uh, yeah. Ja, maar het is muziek, zeg maar. Uh, dan is mijn andere vraag. Singer-songwriter, je, want je haalt het aan. Uh, je haalt het aan. Uh, is dat ook eigenlijk een vak? Een vak, ja, ja. tuurlijk. Je, je, je bent een, een, een liedjesschrijver. En, je, en je, je brengt het zelf uit. Dus een liedjesschrijver op zich uh, ja, is wel een vak, ja. Ja, want uh, het is niet zo... Uh, ja, je moet er wel wat voor doen. En ook misschien ook wat voor laten, begrijp ik. Ja, zeker. Je... Um, je hebt veel... Uh, even kijken hoor, moet ik dat nou even zeggen? Nou, Misschien even heel leuk even na. Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat je... Het is, het is, het is niet zomaar... Uh, misschien dat er misschien in, door Nederland... Of dat er een aantal mensen daarover nadenken van... Ach, wat doe je eigenlijk? Is Het is eigenlijk een beetje leuk voor een te spelen en meer niet. Maar er komt nog veel meer bij kijken, begrijp ik hieruit. Dat wat je doet, hè, conservatorium, uh, opleiding en noem maar op. Uh, je zegt net dat het is een vak is. Ja, er ja, komt dus veel meer bij kijken. Ja, zeker, er komt heel veel bij kijken. en Je hebt ook wel kennis nodig en dingen. En als je echt um, liedjes schrijft voor je beroep, dan moet je ook, uh, het ook kunnen zonder uh, inspiratie of zo. Je? je moet het ook gewoon als paard kunnen doen. En, uh, uh, St Stal moet je iets kun ook kunnen bedenken? Of, of, of dat... Wel, maar dat ligt eraan voor welk doel je het doet. Je, schrijf je voor andere mensen of schrijf je voor jezelf? Want ik heb de luxe dat ik gewoon voor mezelf schrijf. Dat ik ook zelf bepaal uh, wanneer, uh, wanneer ik het wil doen. Maar er uh, ja, komt wel heel veel bij kijken. En je moet toch ook vernieuwend blijven. Je kan niet uh, elke keer één nummer maken en dan tien liedjes die daarop lijken. Weet je? je moet wel weer... Uh, zo met iets nieuws komen. En daar heb je heel veel inspiratie voor nodig. Veel verschillende artiesten. Veel verschillende muziek. En uh, reizen of uh, weet ik veel wat. Dingen waar je over kan leren. Dus, dus uh, in feite is het dan ook gewoon luisteren naar wat, wat anderen doet. Dat je er misschien weer ideeën door krijgt uh, voor, uh, voor iets. Om iets weer anders uh, te kunnen, kunnen laten klinken, denk ik. Ja, zeker. Ja, uh, ja. ja eigenlijk wel. dus. Uh, Muziek moet vernieuwen. Uh, is, is ook een stuk vernieuwing. Hè? Want je moet, is, is het leuk om jezelf ook een paar keer zo opnieuw uit te vinden? Mm, ja... Maar hoe, hoe bedoel je zo opnieuw uitvinden? Nou ja, met, met opnieuw uitvinden. Ik bedoel, kijk, als ik, ik, ik las dus bijvoorbeeld ook van... Uh, ja, bij YouTube bijvoorbeeld, hè, om maar even een extreem voorbeeld uh, te geven. Die hebben dus ook een aantal dingen gewoon uitgeprobeerd. Totaal verschillende stijlen heb ik uh, gewoon uh, terug, uh, teruggehoord. Uh, ja, ik bedoel, geldt dat voor jou dus ook? Ja, dat doe ik wel, ja. Heel vaak, um, soms dan, uh, luister ik ook muziek en denk ik... Goh, weet je, laat, laat ik gewoon eens proberen... Of ik dit, uh, hier, hier een liedje van kan maken, of uh, in deze stijl. Of, dan word je ook divers. Het moet wel bij jezelf blijven. Ik zou geen hip-hop liedje schrijven of zo. Bijvoorbeeld. Nou, wie weet trouwens. <laughs> maar nee, nee in, uh, ja, je, je probeert wel nieuwe dingen uit. Kijken wat bij je past. The middle of the night. There ain't no tear drop. The middle of this fight. Ooh. I see the clock keep ticking on. The hours pass while my mind's not done. Picture frames of crime scene flashes before my eyes. Curse my eyes. The fire. Whoa. Secretly Sleep. Ja, dan de afsluiting. Want uh, het is nu uh, 2011, februari 2011. Als we hier, uh, ja, waar zullen we, waar we hoop je zeg maar, over een nu en een jaar te staan eigenlijk? Kijk, de vraag. De vraag. Dat zijn leuke vragen. <laughs> nou, ik ben nu bezig met mijn allereerste plaats. En die heb ik vorige week ik de basis opgenomen, Elf Songs. En uh, die plaat is als het goed is uh, rond augustus af. Dus uh, in september zou ik hem gaan releasen, september, oktober. Dan, uh, ja, ik weet niet, ik doe ook mee aan de grote prijs van Nederland dit jaar. En uh, ik, ja, je weet nooit hoe ver dat komt. Maar wat ik hoop, mijn doel in ieder geval, is uh, om uh, te proberen op Noordenslag te slaan in 2012. Ik weet niet of het gaat lukken, het is heel volbarig, maar als je maar een doel hebt, dan uh, kan je erheen leven. Denk ik altijd maar. Um, ja, dus dat ga ik proberen. En uh, naar aanleiding daarvan krijg ik natuurlijk heel veel optredens en uh, gaat het een beetje lopen. Dus ik hoop dat 2012 mijn jaar is met een uh, goede plaat en een uh, goede start. En, ja, het einde van het consultorium, dat zegt voor mij een, een begin. Ik denk dat dit jaar nog heel veel leren is en inderdaad die plaat maken, afstuderen en uh, ja. En dan uh, hoop je er een ja, eigenlijk te staan na als het Ja, ik hoop het wel. Ik ga mij afstuderen en dan uh, mijn website, alles is dan gewoon klaar. En dan uh, heb je een goede basis om een uh, goede start te maken in Nederland. Dat hoop ik. En dan zag ik nog één naam die op dit moment ook een uh, belangrijke rol geloof ik, uh, speelt. Daan Grasveld. Ja, klopt ja. ja Daan Grasveld, dat is een, een vriend van mij. En die, helpt me, die helpt me met, met boekingen en met uh, website onderhouden. En met uh, al mijn klusjes. Dus dat is heel fijn. Ik ben hem heel dankbaar. Goed, ik dank je wel voor het interview. Ja, jij bedankt. En dat was het, het uh, gesprek wat ik had uh, met uh, Jori Jori Zwart uit Alkmaar. Daar komt ze dus oorspronkelijk vandaan. En ze woont uh, een beetje anti-kraak in Bergen en uh, ze woont ook nog af en toe in Amsterdam. En dat heeft uh, te maken met uh, de conservatoriumopleiding die ze dus op dit moment uh, volgt. Uh, nou heb je dus een aantal dingen kunnen horen. Uh, bijvoorbeeld uh, Wooden Bridge uh, was een, ergens een live versie te, ten tijde van het uh, programma. Dat uh, nummer is opgenomen op een avond in de liedjesfabriek. Daar heeft ze dit uh, nummer uh, uh, live ten gehoorde gebracht. Uh, zelf heb ik ook nog een uh, demo versie. Maar die is iets uh, anders. Bovendien hoorde je net Secretly Sleeping. Ook heel bijzonder. Want dat was ook een uh, versie die je normaal gesproken hier op de radio hoort. Maar uh, zei Jori afgelopen vrijdag. Ik heb ook nog een andere versie. En die versie die klinkt zo.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 Ze kwam nog eventjes Secretly Sleeping in een uh, hele andere jasje. Hè. Uh, betere, beter jasje zelfs uh, eerlijk gezegd nog. Is, uh, voortaan de versie die we dus ook hier op de radio voortaan gaan draaien. Dit nummer van uh, Jory. Secretly Sleeping. Tot aan het nieuws hebben we er nog eentje klaarstaan. En dat is dan niet van Jory. Dat is de enige die we nog niet uh, hebben. Maar hij is wel heel erg bijzonder. Ik heb het over Hotel Wazinski en Platform Nine. een uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Zeven Nederlanders in Libië zijn bij een Britse reddingsactie geëvacueerd. Ze zaten in de woestijn ten zuiden van Benghazi. De Britse luchtmacht heeft in het geheim met twee vliegtuigen in totaal 150 buitenlanders opgehaald. Drie andere Nederlanders zijn met Duitse vluchten naar Creta gebracht. Er zijn nog ongeveer 10 Nederlanders in Libië die het land willen verlaten. Honderden kunstenaars voeren in het Rijksmuseum in Amsterdam een ludieke actie tegen het kabinetsbeleid. Ze hebben een kaartje gekocht en willen tot sluitingstijd blijven. Het is de bedoeling dat 650 mensen meedoen, want dat is namelijk het maximum aantal bezoekers dat in het museum is toegestaan. Daardoor zouden bijvoorbeeld toeristen niet meer naar binnen kunnen. De kunstenaars vinden dat kunst door het kabinetsbeleid te duur is geworden. In Turkije is oud-premier Erbakan overleden. Hij leidde sinds de jaren zeventig verschillende religieuze partijen die allemaal werden verboden. Omdat ze de grondwettelijke scheiding tussen islam en politiek in gevaar brachten. Om die reden werd hij in 1997, na een korte regeerperiode, door het leger gedwongen af te treden als premier. Erbakan stond ook bekend om zijn antisemitisme. Hij haalde geregeld fel uit naar Israël. Erbakan werd 84 jaar. Na de aardbeving in Nieuw-Zeeland afgelopen week worden nog 50 mensen vermist. Eerder werd nog uitgegaan van 200 vermisten, maar de meeste blijken ook op de lijst van 147 doden te staan. De inwoners van de stad Christchurch hebben vandaag massaal de slachtoffers van de ramp herdacht. In Burgum in Friesland liepen vanochtend korte tijd zeven kamelen van Circus Rens vrij door de straten. Ze waren ontsnapt uit hun winterverblijf. Vermoedelijk was dat niet goed afgesloten, volgens de Friese